9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen, allemaal. De kogel is door de kerk. Het hoofdkantoor van Unilever gaat naar Rotterdam. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns.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 En onderzoekers van de universiteit in Wageningen... hebben bij Saba een groot koraalrif ontdekt. Het tot nu toe onbekende rif is in opvallend goede staat. Het is ruim 10 kilometer lang en 1 kilometer breed. Volgens een onderzoeker zijn de koralen totaal niet beschadigd... en zien ze er heel gezond uit. Doet hem denken aan de koraalriffen van 50 jaar geleden... toen het verbleken van koralen door te warm zeewater nog niet bestond. Het is onduidelijk waardoor het koraal op deze plek zo mooi is. Daar is volgens de universiteit meer onderzoek voor nodig.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 Mentel, bij wie vorig jaar nog voor de negende keer kanker werd geconstateerd... werd begin januari nog geopereerd aan haar nek. En ze haalde eerder deze week een gouden medaille op de Paralympische Spelen. En ze hoopt er morgen nog eentje te behalen. Het weer tot slot. Aan het einde van de ochtend gaat het regenen... vanuit het zuidwesten. Alleen in het noordoosten blijft het tot vanavond droog. Het wordt 10 graden. Morgen regent het zo nu en dan. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Ochtendspitsen is alweer aan het oplossen. Er staan desondanks nog wel 50 files, 200 kilometer bij elkaar opgeteld. Maar er zijn nauwelijks, geen bijzonder, er zijn nauwelijks bijzonderheden meer. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam... staat tussen Rijswijk en Den Hoorn nog wel 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd op de ring. ...weg van Amsterdam, de A10 Noord richting de A10 Zuid... ...tussen Zeeburg en over Amstel 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht, levert een minuutje of 5 vertraging op. A27 Almere-Utrecht, daar staat tussen Beeldhoven en, Knop en Lunette ...6 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht, vertraging is een kwartier. En er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A28 richting Utrecht... ...tussen Nijkerk en Hoevelaken, 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht.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 Het ontroerende familiedrama Vele hemels boven de zevende. Naar de bestseller van Griet op de Beek. Nu in een theater bij jou in de buurt. Het NOS Radio 1 journaal. Het is bijna 7 minuten over negen. Ja, u hoort het al, er is een stroomstoring in Showbiz City, Hilversum. Um, ook in Bussum heb ik begrepen trouwens. Daardoor zijn er ook problemen met de tv-uitzendingen. U weet het, die goede oude radio die doet het nog, want anders zou u dit niet horen. Um, op enkele straten in het aangrenzende bussen zitten ze dus ook zonder stroom. Netbeheerder Liander weet nog niet wat de oorzaak van die storing is. Zegt dat het nog wel uh, tot een uur of elf kan duren voordat het allemaal verholpen is. Nou ja, de radio gaat dus gewoon door. Ook al zitten we een beetje in het donker, maar er is iemand die heeft hier een kaarsje neergezet Ja, Het is best gezellig eigenlijk. Ja, vind ik eigenlijk ook wel. We blijven gewoon doorgaan. Uh, bijvoorbeeld over het hoofdkantoor van Unilever. Dat komt dus in Rotterdam en niet in Londen. Dat heeft het bedrijf uh, vanmorgen bekendgemaakt. Voedings- en levensmiddelenconcern... heeft een lange historie in beide landen. Maar het wordt dus Rotterdam. En daar is verslaggever Hendrik Willem-Hofs... bij het hoofdkantoor van Unilever. Uh, Hendrik Willem, hoe wordt het uh, nieuws daar ontvangen? Ja, mensen komen hier toch wel een grote, met een grote glimlach op... Uh, naar het uh, hoofdkantoor van uh, Unilever aan het Wena. Er is nog een... Vestiging, dat is dat gebouw wat uh, over het water uh, is uh, gebouwd. Maar dit is toch echt het hoofdkantoor. Uh, maar mensen zijn ook heel goed geïnstrueerd. Mogen eigenlijk uh, niks zeggen. Hebben volgens mij al wat langer hun uh, mond uh, moeten houden. Uh, maar toch uh, hier en daar wat uh, trots uh, te bespeuren. Luister maar. Ik ben trots, ja. ja, ja zeker Want uh, dit wordt hoofdkantoor. En uh, ja, ik werk hier. Dus uh, het wordt interessant. Wat betekent dat nou voor Rotterdam? Uh, Rotterdam gaat verder bloeien. en uh, Ja, bedoel, ik bedoel, welkom. Uh, ik geniet ervan dat Rotterdam aan het bloeien is. Ik ben hier geboren en getogen, dus het is mooi om dit te zien. Ik zie een grote glimlach op uw gezicht. Ja, ja nee, zeker. heb ja. vast een taartje geserveerd vandaag. Dat denk ik wel, ja. <laughs> Veel plezier. Dank je. Are you happy for Rotterdam? I'm happy for them, sure. Sure, yeah. absolutely. And for the EU, for both. Uh, ja, is altijd mooi meegenomen. Het maakt mij niet heel veel uit of het Rotterdam is of, uh, of Londen. Maar uh, maakt het voor uw werk wat uit? In, uh, in eerste instantie niet, nee. Dat uh, zijn zo wat reacties daar in Rotterdam bij dat uh, kantoor van Unilever. Uh, Hendrik Willem, wat betekent dit eigenlijk voor de stad Rotterdam? Ja, het is zeker wel een opsteker. Rotterdam heeft al uh, wat langer geprobeerd om uh, bedrijven uit uh, Engeland uh, over te halen... om uh, na de brexit zich uh, hier te vestigen. En dit is eigenlijk het... Uh, Eerste wapenfeit, grote vis ook Unilever. De vraag is alleen, wat levert het nou precies op? Hoeveel mensen komen hier nou werken? En ja, dan circuleren er toch getallen. Ze staan niet in de persberichten, maar nou, toch niet heel veel meer dan 100 stafmedewerkers. Dus ja, zoveel is dat natuurlijk ook weer niet. Aan de andere kant, werkgelegenheid is werkgelegenheid. En de burgemeester van Rotterdam, Abu Talib, die is trots. Uh, meer dan uh, verheugd. We hebben afgelopen dagen uh, enorm uitgekeken naar uh, het nieuws. Er waren wat signalen in deze richting, maar het is een geweldige opsteken voor Nederland. Een geweldige opsteken voor uh, Rotterdam. Ik zal zo meteen voor de Rotterdamse vestiging uh, een uh, bos bloemen uh, bezorgen. En, uh, verheugd, we hebben binnenkort uh, op een gesprek met uh, de top van Unie Leven. Want heeft u Leven beloofd dat ze voor Rotterdam kiezen? Eigenlijk hebben we niks. We hebben uh, niet anders beloofd dan dat we een geweldige stad hebben... Prachtige locatie aan het Weena in de buurt van het Centraal Station. Een mooie internationale plek. Wij hebben niet of wie dan ook iets beloofd of uh, omgekocht. Dat doen wij niet in Rotterdam. Burgemeester Aboutaleb was dat van Rotterdam. En u hoort een bijdrage van Hendrik Willem-Hofs. bijnaam. Nou, dat was nu al van toepassing geweest in deze donkerte, want dan kan je alles op de tas doen. JJ Kale. was. Oh nee, dit is helemaal niet waar, wat ik zeg. Dit is de uitvoering van JJ Kale. Ik dacht, nou, ik zit met Eric Clapton in mijn hoofd. Vergeet dit allemaal. Komt omdat het donker is. Call Me the Breeze was dat uit 1972. De kritiek van Jan ja. publiek. Nou, die hoeven dus niet meer te doen in jouw publiek. Nee. Dat is een enorme fout van mij uh, bij deze rechtgezet. Oké, okay. dan andere dingen <laughs> bij deze. Emiel Roemer, die uh, wordt waarnemend burgemeester van Heerlen. Dat ja. was gisteren volop in het nieuws. Ja. In een heleboel nieuwsprogramma's, ook bij ons, werd gezegd... dat hij de eerste SP-burgemeester is. Maar dat klopt niet, twittert Arthur. Volgens hem is SP'er Henny Hemmes in 2015... even burgemeester geweest in Pekela. Oh, hoe zit dat? Want ik werd daar inderdaad op Twitter ook op aangesproken... met name ook uh, uit het Groningse. Ja, nou, dat hebben we uitgezocht. Hemmes die heeft een paar dagen als loco-burgemeester opgetreden... voordat de nieuwe waarnemend burgemeester van Pekela aan de slag kon. En dat heeft uh, een kleine week geduurd. Maar goed formeel was hij dus op dat moment uh, de burgemeester. Ja, maar er was, is dus wel een verschil tussen loco en waarnemend burgemeester. En uh, om te vragen wat nou precies het verschil is... hebben we Hemmes zelf even opgebeld. Wanneer ben je gewoon voor een langere tijd loco is, is vaak als, als de burgemeester een tijdje ziek is of zo, dan ben je als loco burgemeester vervang je de burgemeester. Neem ook de taak van de burgemeester over. Als je, als je loco bent, de veiligheidstaak, zeg maar. De gemeenteraad neemt vaak een, een senior raadslid die vaak de vader de gaat leiden. Ja, dus loco, dat is voor korte tijd en je leidt dan niet uh, de vergaderingen. Dat doet een raadslid, een senior raadslid noemt hij het. Dus Hemmes uh, is niet de eerste echte SP-burgemeester. Maar ja, als je dat waarnemend uh, niet meetelt, dan is Roemer dat dus eigenlijk ook niet. Want nou, die gaat een tijdje daar ook weer weg, ja. gewoon, ja. Dan nog een uh, correctie, een bericht over Q-coorts vanochtend... schreven we toe aan het Eindhoven's Dagblad. Maar dat is het uh, onderzoekswerk van het Brabants Dagblad geweest... mailt die krant ons vanochtend. Dus dat zetten we bij deze recht. Ik denk dat de verwarring hem zit in dat uh, beide Brabantse kranten... van de persgroep zijn en veel op elkaar lijken... en ook veel van elkaars berichten publiceren. Dus dat, uh, wij zagen het op de voorpagina van het Eindhoven's Dagblad... en uh, dus niet goed genoeg opgelet. Uh, nou, verder zal het uh, veel mensen niet ontgaan zijn... dat om half negen hier ineens het licht uitviel. Uh, misschien heeft u het ook wel gezien op de webcambeelden. Maar nou, je hebt het straks... niet, niet gezien dus. <laughs> nee, ja, die zagen de ons opeens niet meer. Uh, dat gaan we zo ook even twitteren trouwens. Wat? Die beelden, oh. het moment dat het hier helemaal in elkaar klapte... Um, maar het was wel gek, want we zaten dus opeens in het donker en nog steeds trouwens. En het heeft dus ook uh, veel luisteraars is dat opgevallen. Peter die twittert dat hij in Bussum ook geen stroom heeft. Nou dat ook. klopt, dat zei je net ook al. Hè. In Hilversum en Bussum uh, is het mis. Om kwart voor elf zou het ongeveer uh, weer goed moeten zijn. En Tim die uh, zegt: Nou, het is wel eens tijd dat jullie naar die nieuwe studio gaan. Met daglicht. Wanneer staat dat eigenlijk gepland? Ja. Nou, de daglicht verheug ik me ook ontzettend op. Want Wij zitten hier al jarenlang. In, ja, jij weet het nog niet zo heel lang, maar ik al uh, meer dan twintig jaar intussen. In het donker gewoon, in het donkerhoks morgen. Ik heb totaal geen zicht op buiten. Dus daar verheug ik me sowieso op. Ja. Um, en ik, ja, volgens mij, uh, die stroomstoring heeft niet zoveel daarmee te maken. Maar ik meen dat wij ergens begin april uh, daar zitten. Maar de nachtuitzendingen komen al uit het nieuwe complex. Uh, hier op een steenworp afstand. En dan hoop ik dat er nu iemand uh, met stoppen in de achterzak uh, <lacht> in het terrein overgaat en gewoon even die stoppen erin draait. Dan ja. hebben we gewoon weer licht. Ja. Maar het gaat allemaal goed. Alleen de koffieautomaat doet het niet. Nee, dat is, dat is wel. Dat is dus het grote drama van vandaag. Vandaag. Blijf reageren op het NOS Radio 1-journaal. Kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r 1 jnnosnl Ik zit ineens aan die conferentie van Henk Elzick te denken: dat, dat die man dan belt en uh, welke draadje hij die door moet knippen. Uh, weet je wel, dat soort dingen. En uh, goed. Uh, Dennis Mooi, hoe gaat het op de weg? Nou, het, het gaat steeds de goede kant op. De A7 of de er staan nog 27 files. 100 kilometer bij elkaar opgeteld. En ik wil met de A27 beginnen inderdaad. De A27 van Almere naar Utrecht. Er staat namelijk 7 kilometer file tussen Hilversum en Knopend Dat komt door een ongeluk. Weg is weer vrij, maar de vertraging is nog wel een minuutje of 20. En je hebt een half uur vertraging op de A28 richting Utrecht. Tussen Strand Nulde en Hoevelaken staat 7 kilometer. De linker rijstrook is hier dicht vanwege een ongeluk. En volgens Rijkswaterstaat gaat het nog een half uurtje duren voordat de weg weer vrij is. Het schaatsseizoen zit er bijna op. Komend weekend wordt de finale van de World Cup gereden in Minsk. Maar dan, uh, ja, hoe ziet de toekomst van het schaatsen... Nou, het licht doet het Het gedaan. Uh, hoe ziet het, uh, de toekomst van het schaatsen eruit? Dat is een belangrijke vraag. Irene Wust, uh, u hebt dat wel meegekregen, moet op zoek naar een nieuwe sponsor. En zij is niet de enige voor wie het onzeker is hoe het allemaal verder gaat. Sowieso, Wust heeft hij haar beste tijd misschien wel gehad... Wat is er met Sven Kramer aan de hand? We gaan erover praten met Marianne Timmer, meervoudig olympisch kampioen... en voormalig schaatscoach van Team Continu. Opening voor Timmer. 25-9. Timmetje, Timmetje, wat ga je doen? Fantastisch! Geld ja. voor Marianne Timmer. Marianne Timmer heeft voor de tweede keer een gouden medaille. Eerst op die 1500 meter en nu op de 1000 meter. De dubbel is voor Marianne Timmer. Dit ja, er ook! Oh, nee, gaat nee, mee. Nee. Oh nee toch. Een Hele harde klap is dit. Oh. Nu kan ze dus Vancouver vergeten. Op dinsdag 28 december kondigt drievoudige Olympisch kampioenen Marianne Timmer geheel onverwachts haar afscheid aan. Ik heb gewoon de kracht niet. Ik ben een paar kilo afgevallen doordat ik koorts uh, ja, heb gehad. Het zat er gewoon niet in. Marianne, goedemorgen. Goedemorgen. Dat eerste gedeelte. Oh, dat is deel... even geleden hè? Dat uh, <laughs> eerste gedeelte. Ik ben net zeggen, dat eerste gedeelte was leuker dan het tweede gedeelte van, de, van deze compilatie, denk ik. Ja, ja, nou ja, ja dat, dat, dat soort dingen gebeuren ook in het leven. Hoe luister jij daarnaar eigenlijk, naar, naar zo'n compilatie... met ook al die successen erin? Nou, ik heb gewoon een hele, een hele mooie carrière gehad. En dat is een ups en downs. En uiteindelijk, het gek, hoe gek het ook klinkt... als er ergens een deur dicht gaat, gaat er ergens anders weer een deur open. Zo is het wel. Maar krijg ik nog kippenvel als je dat hoort? Frank Snoeks, timmetje, timmetje, timmetje. Ja, dat is natuurlijk zo'n onge ongelooflijk een mooie periode. En ook het gevoel erbij en alles... Ja, dat, dat doet zeker wat met me. Hoe, hoe volg jij het schaatsen nog eigenlijk? Zit je er nog middenin? Nou ja, ik volg het natuurlijk wel op de voet. Het is wel mijn leven. Ik hou van de sport. Uh, ik vind het mooi ook uh, om te kijken hoe mensen het natuurlijk gaan doen. Hoe onze, onze schaatsers het gaan doen. Ik heb natuurlijk zelf een, een team gehad. Dus die meiden volg ik natuurlijk ook extra. Dus ja, ik, ik, ik ben wel heel erg betrokken. En ik ben al zin... het schaatsen. Ja, in, in die zin was het een mooi seizoen natuurlijk. Ja, we hebben prachtige resultaten gezien. En wat ik ook mooi vind... is dat we ook echt meer achtergrondverhalen van de sporters meekregen. De route ernaartoe die is ook... Uh, ja, die is per persoon zo verschillend, maar ook mooi. Hoe bijzonder is zo'n Olympisch jaar dan met name? Ja, dat, dat is natuurlijk heel bijzonder... omdat het één keer per vier jaar is. En het evenement is zo ongelooflijk groot... Ja, dat van allerlei landen alle sporten bij, bijeenkomen... Ja, en het krijgt natuurlijk ook enorm veel aandacht. En uh, internationaal. Dus ja, dat is natuurlijk een prachtig event. Als je daarom kan deelnemen. En ook nog voor de prijzen kan gaan. En zat je op het puntje van de stoel? Uh, ja, zeker. Wij uh, zaten samen thuis. Uh, zaten er helemaal klaar voor. Nou ja. Henk houdt ook van schaatsen. Ja, ja tuurlijk. Ah. Hij uh, heeft een heel groot deel. Natuurlijk met mij uh, dingen meegemaakt. En uh, ja, dat is toch een kijkje in de keuken. Aan de andere kant uh, van, van topsport. En uh, ja, Hij weet ook wat je er allemaal voor moet doen en wat erbij komt kijken. Dus hij is ja. wel erg betrokken. Dan even, eh, want daar gaat het nu de laatste paar dagen ook over. Nou, laten we Irene Wus maar even als voorbeeld nemen. Nou, eerst nog even naar hun tweeën luisteren. Sven Kramer en Irene Wus. Want het, het wordt steeds moeilijker voor schaatsers om een, een ploeg te vinden. Eh, sponsoren trekken zich terug. Nou, laten we horen wat zij daarover zeggen. Als je het heel zwart-wit bekijkt... dan eh, zit 97 van de schaatsers over drie weken in de WW. Dat kan niet waar zijn. Als je zo'n knappe prestatie aflevert met z'n al... Dat is wel een tekenalant. Ik hoorde al wat geruchten. Dus ik, uh, ik heb het gewoon gevraagd. En toen uh, was dit het antwoord. En ik was te oud. Tja. het ene moment word je bejubeld, bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen en dan ineens dreigt daar een heel groot zwart gat. Wat, wat vind jij daarvan? Nou, dit zijn wel twee uh, situaties natuurlijk. Het is sowieso zorgelijk uh, over het sponsorgebeuren in het schaten. En wat Sven ook aangeeft. Ik vind het ook wel bijzonder als je kijkt hoeveel, ja, hoeveel we daarvan meegenieten. En, en het Koningshuis is aanwezig en ook uh, en de overheid. En allemaal ja, zulke mooie, mooie fans die erheen gaan. Dat is best gek dat, dat het bedrijfsleven de mooie partijen in Nederland... grote Nederlandse partijen niet... Aansluiten bij deze zeer sympathieke sport. Want hoe kan dat dan inderdaad? Want het, je, je weet zeker, als je je sponsort in het schaatsen. dan weet je dat je een, een heel groot publiek krijgt. zeker met die Olympische Spelen natuurlijk ook. Ja, en het is heel sympathiek. Ik bedoel, er zijn nooit uh, grote ruzies of gekkigheden. Het is altijd wel een soort van feest. Dus ja, dat is, dat is inderdaad wel. Uh, dat is, vind ik wel heel opvallend. Wat was jouw eigen ervaring? Want je bent zelf ook op een gegeven moment. moest je ook op zoek naar een, een team en een sponsor. Ja, dat is wel een stukje lastiger geworden. En ik denk ook wel... Uh, dat, kijk, vroeger hadden we zeg maar meer... Uh, nou, uh, je hebt logos op je pak. En daar wordt voor betaald. En dan heb je een bepaalde marktwaarde aan vastgekoppeld. Uh, ja, dat er wel meer wordt verlangd van uh, hoe we een samenwerking aan kunnen gaan. En daar is wel een verandering... Uh, ja... Is, is wel, er wordt wel meer zeg maar, van elkaar gevraagd. Ik, ik hoorde wat. Volgens mij heeft Erwin Wennemars dat gezegd. Die zei van als je bijvoorbeeld Wust en, en Kramer met elkaar vergelijkt. Sven is er heel goed in om ook met die sponsoren hè, precies die goede toon aan te slaan, daar af en toe zijn gezicht te laten zien. Irene is wat dat betreft misschien wat afstandelijker uh, en, en vindt dat misschien lastiger. Uh, hoe belang Ik kan me dat ook goed voorstellen. Je wilt, je wilt sporten, je wilt schaatsen, dat is jouw ding. En ja, dat gedoe met die, met die sponsoren, dat, uh, dat is natuurlijk bijzaak. En dat is wel belangrijk natuurlijk. Ja, heel belangrijk. Kijk, je moet er samen iets moois van maken. En een, een sporter, die wil graag helemaal gefocust zijn op zijn sport... om daar natuurlijk het maximale uit te kunnen halen. Nou, daar komen wel heel veel dingen bij kijken. Dus als je als bedrijf daarbij aansluit... Ja, dan kun je samen natuurlijk hele mooie momenten gaan beleven, de route ernaartoe. naartoe. Dus je hebt elkaar wel nodig. Maar, maar... En als je kijkt naar Sven, ja, Sven heeft natuurlijk wel een hele stabiele sponsor gevonden. En iedereen die heeft een uh, iets ander avontuur uh, gekozen, voor, om voor zichzelf toch een andere sponsor uh, weer op te gaan zoeken. Wat natuurlijk wel een, uh, nou ja, is, is, is wel spannend, want Sven kwam bij een team in. Dus daarin zie je ja. wel een verschil. En, en Jumbo gaat dan door, dus dat, daar is een stabiliteit. Ja, en de situatie wat uh, bij, bij Just Lease is gebeurd... dat vind ik wel opvallend. Ja, ja. Hoe, hoe, hoe kan dat gekanteld worden eigenlijk? Uh, je bedoelt uh, dat uh, meer nee. sponsoren in ja, gaan komen, Ja, dat dat, dat dat toch weer interessant wordt dan om, je, om, je daar, om daar je geld in te steken. Nou ja, dat is een hele goede vraag... Kijk, daar wordt natuurlijk al best wel veel over gespeculeerd. Er zijn al heel erg veel gesprekken over geweest. Maar dat is dus niet zo 1, 2, 3 in te vullen. Maar ja, ik denk wel dat... Uh, ja, je moet toch meer met elkaar in gesprek gaan... en kijken dat er een gezonde balans uh, wordt gevonden. Ja, met geven en nemen wat je, wat je voor elkaar meer zou kunnen betekenen... dan alleen logos op je pak ja. gaan plakken. Want er zijn... en dat is natuurlijk meer het social media. En dan zit je meer met content, mooie filmdingen. Uh, dat worden al wat meer gedaan... Maar ook meer de achtergrondverhalen uh, van de personen. Nou, ik ja. zat, uh, weer daar, maar ik, ik heb natuurlijk zo 1, 2, 3 niet een uh, antwoord daarop. Nee. Is dit nog iets voor jou om nog eens weer terug te keren in die schaatsport? Uh, in, in, in een bepaalde rol? Um, nou, ik heb de spelen wel... Uh, als, als, ja, ik heb natuurlijk ook met, met Nao Codera en Caroline Erbenova... die hebben bij mij getraind... en. Uh, ja die hebben allebei al nou heeft dan goud gehaald op de Olympische Spelen dan is het natuurlijk wel heel mooi om te zien en zeker ook dat ik een heel gedeelte daar met haar heb opgetrokken om de volgende cyclus zeg maar om hier te kunnen pieken en de laatste twee jaar heeft ze het wel weer gedaan bij haar eigen coach dan denk ik wel van goh dat is wel gaaf weet je wel maar ja het is gewoon lastig je hebt gewoon een goede faciliteiten nodig dat je niet zorgen hoeft te maken over de financiën. en dan kan je ook innovatief bezig zijn en dan kan je ook echt met je team gaan werken en als dat een zorg is ja dan, dan, dan, ja, dat, dat, ja, dan gaan de, zeg maar, randzaken worden hoofdzaken. En dat is gewoon niet handig. En dat ga ik ook niet meer doen. Nee, dan is het leuker om gewoon toch op de stoel thuis uh, naar het schaatsen Ja, dat zijn ook heel veel andere leuke dingen. <laughs> ja. ja, zeker. Goed even weer te horen, Marianne. Uh, succes met alles wat je doet. Meervoudig Olympisch kampioen en voormalig schaatscoach. En we spraken met haar aan de vooravond eigenlijk van de laatste schaatswedstrijd. Want die komt er dit weekend aan. Marianne Timmer hoort u. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws gaat u meer over horen de komende uren. De vermeende moordenaar van Anne Faber, dat is die Michael P., die hoort vandaag van de rechter of hij een eerdere straf alsnog moet uitzitten. Hij zou dit jaar vrijgelaten worden omdat hij twee derde van een straf had uitgezeten voor verkrachting en beroving in Nijkerk. Dat was een zaak in 2010. Maar de OM vindt dat hij het recht op vervroegde vrijlating niet verdient. Het gerechtshof in Arnhem doet vandaag uitspraak... in het hoge beroep van de zogeheten Postbankmoord. Frank S. en Soeris R. Die kregen vorig jaar een straf van respectievelijk 14 en 16 jaar opgelegd... voor de dood in 2003 van Alex Wiegmink. Nadat Alex Wiegmink was neergeschoten... hebben de verdachten niet gecontroleerd of hij nog leefde. Ze hebben geen enkel respect getoond voor het leven van Alex Wiegmink. Na de dood van Alex Miefmink hebben ze geen enkel respect getoond voor zijn lichaam. Vervolgens hebben de verdachten bijna 14 jaar lang gezwegen. 14 jaar lang waarin de postbankmoord met enige regelmaat in de publiciteit kwam. Hieruit blijkt dat zij ook geen enkel respect hebben... voor de nabestaanden van Alex Wiegmink. Dat was de rechter vorig jaar. De daders schoot deze Alex Wiegmink neer... nadat hij hen tegen het lijf liep terwijl ze een auto wilden stelen. Zijn lichaam hebben ze in brand gestoken. In hoge beroep is opnieuw 16 jaar tegen de verdachte geëist. En het kabinet trekt de portemonnee voor Rotterdam... en dan met name voor Rotterdam-Zuid. 130 miljoen euro extra krijgen ze daar. Robert Bas, NOS-verslaggever. Robert, waar krijgen ze dat geld voor? Ja, het geld is bedoeld voor Rotterdam-Zuid... om met name uh, de woningvoorraad te verbeteren Rotterdam-Zuid. Dus om goedkope uh, slechte woningen te slopen, betere woningen terug te bouwen. Er moet heel veel geld gaan naar onderwijs, verbetering van onderwijs. Want het zijn enorme achterstanden. En het geld is ook bestemd om mensen weer aan het werk te houden. Hier is de werkloosheid op Rotterdam-Zuid het hoogst. Rotterdam scoort toch al slecht wat dat betreft. Maar Rotterdam-Zuid is echt wel het slechtste puntje van de stad. En er is flink gelobbyd. Ook voor dat geld natuurlijk is die 130 miljoen meer of minder... dan ze hadden verwacht. Nou, 130 miljoen komt uit een potje van 900 miljoen... wat uh, het kabinet heeft gereserveerd om zogenaamde regionale knelpunten aan te pakken. Rotterdam krijgt een flink stuk uit die ruif. Mag daar flink over investeren. Moet ook zelf ook 130 miljoen bijleggen. Maar daarmee is het nog lang niet klaar. Want uh, de, de hele operatie om Rotterdam-Zuid gezond te maken... gaat meer dan een miljard kosten, is al berekend. Maar die 130 miljoen helpt wel. Ja, nou mooi toch. Even vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen... een zak met geld vanuit Den Haag naar Rotterdam. Robert Bas was dat. Dan Gilles met de onderwerpen van spraakmakers. En met daglicht, hè, in de studio. Ja, ja zeker. Dat is zo fijn. Ja, we goed. hebben hier ook weer licht. Ja, hoor, ik, ik had het gezien. Ik volg jullie ook, ook, al zitten we nu aan de andere kant, natuurlijk. Uh, we hebben zometeen onderwijs- en zorgbestuurder Harry Starre. als spraakmaker. We praten onder meer over de werkdruk bij huisartsen. Later vandaag komt daar een uh, onderzoek over naar buiten. We praten daar met huisartsen over. En we hebben het over een nieuwe campagne. Moet een beetje de broertje van uh, Bob worden hè? rondom het appen achter het stuur. We praten daarover met een verkeerspsycholoog. Maar suggesties voor een goede slogan zijn natuurlijk altijd welkom. En straks in stand.nl Eerst over het recht op demonstreren dat het overal en altijd moet kunnen. Nou, we zometeen horen in spraakmakers vooraf gegaan... door een overzicht van het allerlaatste nieuws. Dat krijgt u van Elisabeth. Ik wens u vast een prettige donderdag. Goedemorgen. NPO Radio 1 Minister Wiebes noemt het besluit van Unilever... om het hoofdkantoor in Rotterdam te vestigen en niet in Londen een opsteker. Door alleen voor Nederland te kiezen kan het concern kosten besparen... en zich beter beschermen tegen vijandige overnames.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 U hoorde het net al, het kabinet steekt 130 miljoen euro extra in Rotterdam-Zuid. Dat hebben de ministers Schouten en Ollongren in Rotterdam bekendgemaakt. Het extra geld is bestemd voor het verbeteren van woningen... het wegwerken van de achterstanden in het onderwijs... en om meer mensen aan het werk te helpen.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 regent het zo nu en dan. ANB, verkeersinformatie. Er staat nog een dozijn files. De ochtendspits los nu heel snel op. Deze weg heb je nu de meeste vertraging nog. Een kwartier extra op de A1 Apeldoorn-Amersfoort... tussen Stroe en Voorthuizen, 5 kilometer. A4 naar Amsterdam. Tussen Knoppen de Hoek en Sloten, 7 kilometer en 10 minuten extra. En een half uur vertraging door een ongeluk op de A28 richting Utrecht. Tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst staat 8 kilometer. Maar de weg is weer vrij. NPO Radio 1. KRO en CRW. Worden we nu Unilever is binnengesleept nog gelukkiger? Gielene Plach. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het kabinet is in elk geval erg blij met de komst van de multinational naar Rotterdam. Net als met de voorstem die nipt in de meerderheid lijkt te zijn bij het referendum voor de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. En dat laatste leidt tot enige verbazing bij de hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, Sjerk Kuyper. Zeker als je bedenkt dat, zoals het nieuws gisteren was, we niet eens allemaal goed weten wat die wet nou gaat inhouden. Sjerk, goedemorgen. Goedemorgen. Is in de media voor en tegenkamp een beetje in evenwicht? Nou, ik vrees dat de journalisten wat meer op de hand van de tegenkamp zijn, maar dat is hun Beroepsdeformatie en vooral het denken van het eigen belang van de journalistiek, waardoor ze kritisch zijn. En daar moet de overheid goed tegenop werken. En dat ja. zien wij de afgelopen dagen zeker. We gaan het er straks uitgebreider over hebben in het Mediaforum. En Roos Slikker is er dan ook. Spraakmaker van de dag is onderwijs- en zorgbestuurder Harry Sturre. Harry, goedemorgen ook. Goedemorgen. Op een schaal van 1 tot 10. Hoe gelukkig ben jij? Uh, nou ja. Yeah. Ja, zeven, denk ik. Een zeven. Hm. Ja, mijn dochter is ziek, dus dan vind ik het heel gek om puur gelukkig te zijn. Dat maar ik geloof ik. dat als ze beter wordt en dan hoop ik op dat ik dan wel een negen zou kunnen halen. Laten we hopen dat dat snel ja. het geval weer ja. zal zijn dan, Harry. Hoewel we, dat bleek vandaag ook in het nieuws, met z'n allen behoorlijk gelukkig zijn... willen we toch ook wel graag af en toe luid onze mening verkondigen en protesteren. En daar gaan we het zo meteen eerst over hebben in Stand.nl. De stelling is demonstreren. Moet altijd en overal kunnen. Laat uw standpunt horen. Op... 0800 1101 De Nationale Ombudsman wil dat gemeente en politie demonstraties volledig en zonder voorbehoud mogelijk maken. Ze moeten terughoudend zijn bij het opleggen van beperkingen en allerlei voorschriften. Want volgens de Nationale Ombudsman Rijnier van Zutphen staat het recht om te demonstreren onder druk. 1. Het recht om te demonstreren heeft iedereen in Nederland, over welk onderwerp het ook gaat. En 2. Ja, soms mag je daar beperkingen op leggen... maar onder hele strikte, beperkte omstandigheden. En daar moeten de politie en de burgemeester zich ook strikt aan houden. Over de boodschap gaat de burgemeester niet. En de toon en de kern en het soort boodschap... mag nooit reden zijn te zeggen, die mening mag je niet verkondigen. Er staat natuurlijk wel tegenover dat een burgemeester verantwoordelijk is voor de openbare orde en voor de veiligheid. Dus burgemeesters en politici en de politie ook, die moeten wel de afwegingen maken. Dus ja, is de boel nog in balans? Zijn mijn inwoners veilig en kan ik het zomaar door laten gaan? Daar zit een spanningsveld, maar zegt de ombudsman, het grondrecht van het recht op demonstratie, dat moet altijd uh, eigenlijk... Uh, bovenop wegen, zeg maar. Dat moet het belangrijkste zijn. Laten we hier eens een rondje maken. Harry Starren, ben je het eens of oneens met die stelling? Het moet altijd en overal kunnen. Nou ja, dat is de, het uitgangspunt. En we hebben het de, de ene uitzondering op de andere gelegd. En nu is de uitzondering de regel geworden. Mensen denken dat je de straat op kunt met een aantal mensen... en gewoon het bord omhoog kunt steken. En dat is niet meer zo. Je moet vergunning aanvragen. Je moet vertellen hoe de route is. Met andere woorden, eigenlijk is de, is het, wordt het gedepolitiseerd. En je krijgt de indruk dat netheid boven... Uh, uh, uh, uh, uh, Kracht gaat, activisme Ik vind het inderdaad... Uh, ik ben blij met de opmerksman. Ja, maar uh, probeer je het je voor je te stellen... want dat noemt hij ook als voorbeeld. Hè. Dan heb je midden in een drukke winkelstraat. hele drukke winkelstraat in een stad... waar dan een zeer extreme groepering... juist op zaterdagmiddag... Ja. De boel wil platleggen. Ja, maar wij zijn een zo ordelijk land dat we bijna niet door hebben dat we een staking van vier uur piloten, dat noemen ze in Frankrijk een werkonderbreking, en wij raken <lacht> helemaal van de leg, vier ja. uur staken. Dus wij zijn een te ordelijke samenleving, en dat is de dood in de pot, en dan gaan mensen ook niet meer stemmen, want waarom zou je, het maakt eigenlijk allemaal niks meer uit. En als je niet oppast, komt daarna een kracht vrij die we niet kunnen beteugelen. Dus ik denk dat je wat ruimte moet scheppen, net als bij kinderen, het is een vreemde vergelijking, als je het helemaal intoomt, dan worden ze op hun 18e onverdraaglijk. Ja, ja. Maar te oordelijk, betekent dat ook dat we, dat we conflictmijdend zijn? Dat ja, we... natuurlijk. Hm. Wij, wij raken overstuur. Ik, ik woon ook in Frankrijk. Daar gaan de stenen nog wel eens uit de straat. Niet dat dat zo'n geweldig land is. Maar wij raken van één uitgebrande auto al helemaal van de leg. Hm. Uh, we zijn eigenlijk een beetje zachtzinnig geworden... en misschien wel te kwetsbaar op dit punt. Sir, ik weet het om eens... Uh, ja, ik ben het uh, sowieso eens met de stelling dat, uh, dat uh, demonstreren altijd mogelijk moet zijn. Mm -hmm. Alleen kijk, de uitzondering uh, die nu uh, uh, bepaald wordt, heeft te maken met openbare orde en veiligheid. En dat lokt in feite tegen demonstranten uit om een, een dusdanige sfeer te scheppen dat alsnog met beroep op het openbare orde en veiligheid een, een demonstratie uh, tegengehouden kan worden. Ik heb, denk ik, met veel Nederlanders een enorme kater van de toestand in Dokkum... Uh, waar uh, een, toe, uh, een demonstratie was toegestaan, die uiteindelijk. Niet door kon gaan, ja. omdat de tegenpartij zoveel herrie maakte en zoveel uh, grimmigheid uitstraalde dat uh, burgemeester Waanders van Dokken, uh, PvdA-burgemeester, uh, uiteindelijk toch moest zeggen: van uh, omwille van de, de niet vanwege de tere kinderzieltjes, maar wel de lijstbehoud van de kindertjes die er rondlopen, kan het niet doorgaan. En als je dus zegt: van demonstreren mag altijd behalve als openbare orde en veiligheid in het geding zijn, dan lok je ook bijvoorbeeld linkse de demonstrant weer heel erg uit om als rechts tegen hun zin ergens de toek, uh, toestemming heeft gekregen. Je hebt dat wel gezien bij Pegida-demonstraties... Mm -hmm. of bij, uh, zelfs bij uh, het flyeren van Forum voor Democratie, geloof ik. Dat als links dan zo'n nummertje gaat maken dat het onveilig wordt... dat het alsnog afgelast wordt. Dus de polarisatie wordt niet weggenomen met deze maatregel. Dat wordt eerder aangewakkerd. Want polarisatie betekent wanorde, betekent onveiligheid... en betekent alsnog dat de anders mond moet houden. Ja. Dat vind ik een erg ongewenste ontwikkeling. Maar Van Zitfer zegt mede om die reden volgens mij ook... van bijvoorbeeld als er arrestaties worden verricht... om de boel niet te escaleren... Leren. Dat gebeurt nu al vaak tijdens of voor een demonstratie. En hij geeft bijvoorbeeld advies, doe dat nou daarna. Daarmee voorkom je dat de boel escaleert. Ja, en de, goed, nogmaals, de kater die ik noemde... de bussen naar Dokkum, die werden gewoon stiekem... en slinks via een andere weg richting de Afsluitdijk teruggeleid. Dat was natuurlijk helemaal fout. Dat voorafgaand aan een de demonstratie... Uh, al uh, met oog op de veiligheid... Uh, de demonstranten de verkeerde kant op werden geleid. Ja. En hetzelfde is als een spandoek uh, te walgelijk verwoorden is... eigenlijk met, met, de, met de leus die erop staat. Dat politieagenten dan zeggen dat het spandoek moet weg. Daarvan zou je moeten ja, zeggen nee, ja, hoe vervelend en walgelijk is ja, het zelf ook vindt. Ja, daar maak je er maar een rechtszaak van. Ja. Ja. Ja, en agenten dat is dan zijn wel eens dus te, te, te, te proactief. Ja, als politie dan, hè? Want, ja, als politie. Ja. Dat moet je dan ja. daarna doen. Daar moet een foto van gemaakt worden. En als dat echt niet kon, dan gaat de rechter dat vaststellen. Maar als je de koning niet wil in Nederland... dan moet je hier republikeins kunnen zijn. En dan moet je kunnen zeggen, die koning moet weg. Hm. En als je dat uitdrukt op een manier die on, ontoepasselijk is... dan is er zoiets als een belediging en een smaad enzovoort. En, en ik hoop de dat de koning ook. een gewone burger wordt in dat opzicht. En dan kan hij er wat aan doen. We gaan dus wat andere reacties ook uh, laten hm. horen. Ad van Ekre bijvoorbeeld is... Uh, van ons spraakmakersnetwerk. Hij schrijft: demonstreren is een recht, maar direct daaraan verbonden is, er zijn ook plichten. Mag je er bijvoorbeeld vanuit kunnen gaan dat die plichten niet zo nauw genomen worden, dan, zegt hij, mag de gemeente daar wel degelijk een stokje uh, voor steken. En dat zegt ook wel van Zutphen, natuurlijk, de ombudsman. Het gaat natuurlijk wel om de demonstranten waar, waar hij nu over gaat, die zich gewoon. Uh, aan de wet houden, die ja. zich aan de regels houden ja. die daarvoor gelden. Ja. Robert van Hanegem, uh, schrijft nog een belangrijke punt. Is waarom wordt er zoveel gedemonstreerd? Volgens mij omdat we niet meer luisteren naar elkaar's standpunt. En dan rest uiteindelijk alleen nog maar demonstreren. Sierk, is dat ook het gevoel wat jou bekruimt? Nou dat vind, ik, dat vind ik een hele wonderlijke redenering. Er wordt helemaal nou, als je je niet gehoord voelt, en dat is dan, volgens mij wel je je wat klinkt, dan nou. ga je maar. Dan kies je voor bij wijze van spreken de meest extreme stap. Ik ga de boel platleggen, ik ga demonstreren. Ja, maar tegelijk, mensen kunnen zich meer hoorbaar maken dan ooit. Ik bedoel... Uh, uh, 20, 30 jaar geleden was er nog grote frustratie. dat als je niet in de media kwam. Van, je had het poortje van de media nodig. En tegenwoordig, via de social media. kan iedereen zich op elk gewenst moment laten horen. en, en verenigen met mensen. Dus ik woon in Amsterdam, daar wordt weinig gedemonstreerd, kan ik je zeggen. Ja. Ik heb het indruk, ik weet het niet zeker. maar mijn, mijn indruk is dat de grote demonstraties. de tijd van de grote demonstraties. achter ons lijkt te liggen ja. eerder dan voor ons. Maar als het om loonstakingen gaat en dergelijke. hadden we toch het idee dat het juist weer een beetje toenam? Ja, ja maar. Nederland is een uh, absurd rustig land op dat punt. Ik, ik, ik erger me aan de IRG dood, niet vanwege die 3 miljoen... maar die 1,7 loonsverhoging, dat vind ik een schandaal. Veel te weinig. Mm -hmm. Dan ga je weer een hele andere ja, discussie aan. Ja, maar je ermee, we hebben waar we over... Als je je had het over loondemonstraties. Ik begrijp ja. niet dat die bank-employees 1,7 procent. Dat uh, ze daarmee daar akkoord zijn, zijn. Dat ze de straat niet nee. op gaan. Goed. Die laat ik even dan. Uh, <laughs> ik, ik, ik parkeer hem even. Vind je dat ja. goed? Arnold Biesheuvel nog. Die komt met de reactie dat de enige demonstratie waarin hij heeft meegelopen. met 500.000 andere Nederlanders. En ja. Dat was indrukwekkend. Nou, we kunnen hem invullen: dat ja, was die tegen de plaatsing van de kernwapens inderdaad in 1984. Maar als het demonstratierecht zou worden ingeperkt dan zou die wel direct weer de straat op gaan. Ewout van der Berg aan de telefoon. Hij is landelijk coördinator van de Internationale Socialisten. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie organiseren aardig wat demonstraties. Hebben jullie te maken met veel koudwatervrees bij burgemeesters? Ja, we merken op verschillende plekken... dat de reacties vanuit de gemeentes ook verschillend zijn. En dat er, ja, vooral op gemeentes waar weinig ervaring is met demonstraties... te snel wordt gegrepen naar beperkingen. Ja, want men is bang dan dat het uit de hand loopt? Um, ja, er zijn gewoon veel misvattingen over het de demonstratie. Zo wordt er gedacht dat je een vergunning nodig hebt om te kunnen demonstreren. Terwijl ja, het gaat om aanmelden. En zelfs als je niet aanmeldt, dan moet de politie op de plek zelf een inschatting maken of er wanordelijkheden uh, dreigen. Dus het, um, ja, het wordt echt geprobeerd om op die manier ook um, demonstreren lastiger te maken. Ja, dus in die zin zijn jullie blij nu met dit rapport, met aanbevelingen ook van de Nationale Ombudsman? Ja, het is een verademing. Je, ja. afgelopen jaren, ik heb de afgelopen vier jaar geprobeerd te demonstreren... samen met heel veel anderen tegen, eh, tijdens de landelijke intocht. En drie keer is het niet gelukt vanwege nou ja, eh, massale arrestaties... of in het geval van Dokkum dat we gestopt werden op de weg door racisten. En vervolgens dat de politie ons zegt naar Dokkum te begeleiden... en ons stiekem een andere kant op begeleiden. Ja, ja dat is waar Sierik net het al uh, nou, over had. Het waren had. geen racisten, hoor. het waren oh. gewoon een beetje opgewonden mensen. Ik het zeggen, dat is de kwalificatie. Daar Blijkt meteen de twee kampen die er zijn. Uh, tegelijkertijd, er zijn natuurlijk ook voorbeelden van demonstraties... Uh, met antifascisten ook, die uit de hand zijn gelopen. Dus heb je wel op een bepaalde manier begrip voor die angst van burgemeesters? Want dat zegt van Zutven: ook. Oh, kijk, die demonstranten... moeten zich ook wel gewoon aan de regels houden en geen chaos veroorzaken. Ja, precies. En ik denk dat het punt daar is, het gaat over... Um, daadwerkelijk werkelijk gedrag van demonstranten. En wat we juist zien de afgelopen jaren is, denk ik... dat er heel erg een, een beeldvorming wordt uh, neergezet... waardoor de repressie van demonstranten ook mogelijk wordt gemaakt. Ik was bijvoorbeeld anderhalf jaar geleden tijdens een protest uh, in Den Haag... een protest tegen politierepressie. En daar werden 160 mensen, nog voordat we hebben kunnen lopen... 160 mensen gearresteerd omdat er een paar mensen gezichtsbedekkende kleding hadden. En dat wordt mogelijk gemaakt in een klimaat waarin... Uh, antifascisten uh, als gewelddadig worden neergezet... in plaats van dat gewoon gekeken wordt van... wat gebeurt er op de demonstratie zelf. Ja. Maar er loopt, daar lopen toch ook wel eens een stel tussen. Maakt niet uit bij welke demonstratie. Waarbij die gewoon uit zijn op rellen, op onrust... om echt de boel te verstieren. Nou ja, in dat, als dat het geval is, dan moeten die enkele daarop aangesproken worden... of daar moet uh, op gereageerd worden. Maar je kunt niet de groep als geheel verantwoordelijk maken... Mm -hmm. voor het gedrag van enkele. Dit is collectieve uh, vergelding. Ja. En het feit dat er tegen demonstraties ook vaak meteen worden aangekondigd... waardoor je denkt van, oeh, er komen nu twee groepen tegenover elkaar te staan... dat wordt niet gezellig? Ja, ik denk dat dat uh, op zich geen probleem is. Ik bedoel, het, het, het recht op demonstratie geldt voor beide kanten... Um, Argos had bijvoorbeeld vorig jaar een uh, uitzending onderzoek gedaan... naar de tegendemonstranten rond Pegida. En daaruit ook bleek ook dat er uh, meer dan 100 mensen... Uh, zijn gearresteerd rond die protesten van Pegida. Vooral tegendemonstranten. Maar mm. um, als je recht hebt om te demonstreren, dan geldt dat voor beide kanten. En moet ook een tegenprotest mogelijk gemaakt worden... op de plek waar dat protest plaatsvindt. Ja, en dan moet er maar genoeg politie op de been zijn. Of iedereen gedraagt zich ja. heel keurig. Precies. Dat, zou het, dat is het streven weg, geloof ik. Toch? Ja, ja, ja. ja nee, precies. Goed, duidelijk. Dank. Ewoud van den Berg was dat. Dan gaan we naar burgemeester Marga Waanders van de gemeente Dongeradeel... Deel, waar Dokkum dus onder valt. Uw gemeente kwam al even uh -huh. ter sprake hier aan tafel, mevrouw Waanders. Bent u het oneens of eens met de stelling dat demonstreren overal en altijd moet kunnen? Um, daar ben ik het mee eens. Um, uh, alleen, daar zit natuurlijk altijd een, uh, een maar aan, dat het afhankelijk is van de context. Um, uh, wel of niet melden van tevoren van de uh, demonstratie hoe goed het voorbereid kan, uh, kan worden. Mm -hmm. Maar het grondrecht is, um, is een groot goed. Um, volgens mij deel ik dat met alle burgemeesters in, uh, in Nederland, die overigens prima voor zichzelf kunnen spreken, maar dat is een groot goed. En zo hebben we dat ook behandeld bij um, de intocht van, uh, van Sinterklaas. Ja, want Van Zutphen zegt daarover de ombudsman. van op zich had de burgemeester het allemaal prima voorbereid. Alleen dan zie je toch dat mensen op de snelweg al tegengehouden worden. En daarmee wordt dus eigenlijk de bewegingsruimte van demonstranten al meteen beperkt. Waarom heeft u die afweging ja, gemaakt en, toen? Uh, um, nou, dat is destijds aangegeven dat het niet alleen ging om die uh, uh, blokkade. Want het klopt, we hadden alles goed voorbereid. In goed overleg... ook met de, met de demonstranten... met de Stichting Nederland wordt, uh, wordt beter. Um, um, uh, ook nog een vak gereserveerd... voor als mensen zich onaangekondigd... toch zouden melden voor een ander geluid. Dus die mogelijkheid was er ook nog. Um, het was niet alleen die ene blokkade. Vervolgens is geprobeerd... en daarom heeft de politie ook... Uh, uh, is niet overgegaan tot allerlei aanhouding... met het registreren van kentekens... om vervolgens er toch voor te zorgen... dat die demonstranten naar dokken komen... Um, daar is niet um, um, uh, teruggereden... maar er is gekozen voor een andere route... die het wellicht makkelijker zou maken om in Dokkum te komen. Maar met dat die bus voor die alternatieve route richting Dokkum had gekozen... kwamen er twee meldingen binnen dat er elders nog twee uh, blokkades zouden zijn. Mm -hmm. En dat gecombineerd met het feit dat er uh, mensen in de stad waren... die uit waren op confrontatie... en de melding dat de mensen onderweg waren met zwaar vuurwerk. En de combinatie van die gegevens... Dan kijk het naar een context um, waarin die mensen elkaar kunnen treffen. Want de politie kan natuurlijk vechten naar binnen. Kan ook met al die manschappen die er waren, er kan veel aan. Maar dan maak je toch de afweging in zo'n situatie... waar ook veel kinderen aanwezig uh, zijn. Willen we dan alsnog um, uh, die demonstratie um, uh, doorlaten gaan? Ja, en dan was het lijfbehoud de van die kinderen... Nou ja, het lijst het behoudt... Uh, kijk, we moeten het niet op voorhand ook dramatischer maken dan het is. Maar dan gaat in zo'n situatie... maakt het natuurlijk wel dat de, uh, de, de, de, de mogelijkheden die ook in, in de WOM zelf... Hè, dus de wet op de manifestatie staan... Um, maakt het dan ook mogelijk om een, een af, andere afweging uh, te maken. Ja. Daar zijn we helemaal niet gelukkig mee geweest. Maar volgens mij is dat, en daar sta ik wel steeds... is dat met de nodige zorgvuldigheid gebeurd en alles was erop gericht... om die demonstranten wel een goede plek aan de route in Dokkum te geven. Want Harry Starre, jij begon het verhaal met... ik vind dat we wel te net zijn geworden. Uh, hier ziet dat met alles is rekening gehouden... alle scenario's ja. zijn doorgenomen en alles uh, is nou ja, erop opgericht... om het conflict te deze burgemeester bedanken voor het feit... dat ze mee heeft mogelijk gemaakt dat wij hier zitten te praten over deze zaken. Want we raken opgewonden over ja. het feit dat je je mening niet kunt uiten. Het is in de openbaarheid gebeurd. Ze heeft verantwoordelijkheid genomen. Ze heeft het toegelicht. En nu is de vraag, willen wij zo met elkaar omgaan? En ik vind de reactie van de ombudsman dat dat grondrecht meer statuur verdient en meer aandacht. Wij moeten maatschappelijk daarover met elkaar in dialoog. Ja. En dat doen we nu ook. Mm -hmm. Van welke grenzen leggen we nou echt aan? Want anders ja. gaan we ongemerkt uh, een kant op die niet de bedoeling is. Ja. Ongemerkt. Want, uh, want als u terugkijkt, hè, wat is uw eerste reactie geweest... op het moment dat zo'n demonstratie uh, wordt aangevraagd? Van wat betekent dat voor de openbare veiligheid? Of is de eerste reactie... Natuurlijk, nou. ze hebben het recht om te demonstreren. Ja, nee, maar daar ben ik van mede van ook uh, van uitgegaan. Nee, maar wat kijk, was uw eerste reactie? Is de eerste reactie van. Oeh, uh, uh, nee, als mijn maar kijk, burgers kijk, wij maar veilig hebben blijven. De zelf, nee, maar wij hebben de mensen zelf opgezocht. Want wij wisten, toen wij ons aanmelden voor de Sinterklaas-intocht, wij kregen ook die discussie in huis. En um, uh, durven wij dat aan? Willen wij dat aan? En we gaan er ook van uit dat het ook kan leiden tot mensen. Uh, dat mensen zich ook melden om hier een demonstratie te houden. Ja. Dus dat wisten wij. Sterker nog, wij hebben moeite gedaan om in contact te komen. met de Stichting Nederland Wordt Beter, mm -hmm. die moeilijk benaderd was in het begin vanwege ervaring uit het recente verleden. Snap ik ook wel weer. Maar dat is dus gelukt. En dan kom ik tot goede afspraken. En ik ben daar nooit benauwd voor geweest. Ja, daar zit wel spanning op. Maar ja, ah ja u moet begint, niet te zeggen, voor sorry dat ik u onderbreek... maar u begint, durven we het aan en willen we het aan? Dus dat, dat neigt ja. toch eerder naar... wat ja, ja, betekent dit heb... voor de bevolking dan? Natuurlijk, uh, er moet gedemonstreerd kunnen worden. Ja, dus de, je weet ook dat je in je, in je communicatie... en nou ja, dan is de schaal van uh, Dokkum nog een schaal... Um, uh, waar dat soort contacten ook uh, makkelijk te realiseren uh, zijn. En uh, een goede verbinding met je bevolking, uh, met je inwoners uh, helpt, uh, helpt ook. Maar ik weet ook tegelijkertijd, en dat heb ik ook tegen de stichting gezegd... jullie worden niet met applaus ontvangen, hm. omdat het klimaat een ander is. Maar en, wat um, juist ook werd gezegd, het feit dat ook naar aanleiding van deze gebeurtenis... De staat van het de demonstratierecht um, uh, is weer op tafel gekomen. Daar ben ik zelf ook blij mee. Ik vind het goed. Want ik merk ook, en dat zie je ook aan het feit dat ja, dat soort blokkades ontstaan. Mm -hmm. Het feit dat dat een grondrecht is dat, um, um, uh, dat um, uh, echt, echt ook goed uh, bediend moet worden. En uh, zeker op momenten dat het schuurt... omdat daar misschien standpunten worden verkocht... en waar de goede gemeente moeite mee heeft... daarin toont zich natuurlijk wel de kracht van de democratie. Ja. Maar het is de vraag of dat nog zo beleefd wordt... door het grootste gedeelte van de bevolking. Dus ik vind het goed dat het nu op tafel ligt... en dat daar ook genuanceerd over wordt gesproken. Dank voor uw uh, bijdrage daaraan. Burgemeester Marga Waanders was dat. Van die gemeente is waar Dokkum onderwerp. Hier in de studio is even binnenkomen lopen. Het is geen toeval. Onderzoeksjournalist, collega Klaas Dentek. Want Klaas, je hebt onderzoek gedaan naar demonstratie verboden. Ja. Wordt er meer gedemonstreerd en ook meer verboden? Allebei eigenlijk. Allebei, ja. Als je ja. kijkt bijvoorbeeld naar uh, het aantal verboden, dan is dat vorig jaar uh, zijn dat er acht geweest. Het jaar daarvoor waren dat er drie. Dus dat is een toename. Dat is niet een enorme toename, maar het is een toename. En als je kijkt naar het aantal demonstraties, dan neemt dat ook toe. Uh, want in 2016 waren dat er nog iets meer dan 2500. En het jaar daarop, dus vorig jaar, waren dat er 2800. Okay. Dus je zou kunnen zeggen, van, nou, zijn dat er dan veel op dat aantal? Nee, dat zijn er niet. Maar omdat er, dat grondrecht zo belangrijk is... dat je kunt demonstreren in Nederland... Ja, is het een probleem voor de ombudsman. En ook eigenlijk voor ons ja. waarschijnlijk, om het weer eens goed over te hebben. Want jij herkent wel het beeld wat de ombudsman schetst dan? Ja, je ziet dat burgemeesters... buiten die drie naar acht zeg maar, buiten die getallen. Klopt. We hebben burgemeesters ook wel gevraagd. De gemeente heeft gevraagd van, nou ja, is het uh, voor u uh, eenvoudig om uh, bijvoorbeeld uh, ja, te weten uh, of zo'n demonstratie door mag gaan of niet. Nou, een deel vindt dat toch best lastig. Weet ook niet precies wat uh, ja, juridisch kan en wat mm -hmm. juridisch mogelijk is. Maar ja, die, die burgemeesters zitten wel in, die, in een dilemma. Hè? Ik bedoel, als je kijkt bijvoorbeeld naar de openbare orde... en we hebben het bijvoorbeeld over social media... ja, daar wordt in social media ontzettend veel getweet... en ook vrij makkelijk. Dus als je een bedreiging binnenkrijgt uh, via social media... ja, wat doe je dan? Ja. Ga je dan het risico aan om de demonstratie door te laten gaan of niet? Is dan volkomen beter dan genezen? En dat is die afweging die burgemeesters continu moeten maken... en best, lastig. best wel lastig is. Ja. Ja, goed. Dank voor jouw uh, toelichting. Dan nog uh, kort twee bellers om te beginnen met uh, Roy Groenberg. Goedemorgen. Goedemorgen, Dylan. Bent... Goedemorgen. I eens Lesteren. met die stelling, hè? <laughs> goedemorgen, iedereen aan tafel. Van... <laughs> ja. wat, wat, wat, wat zei u? Ik zei goedemorgen, iedereen aan tafel. Nee, ik vond het zo leuk dat u iedereen uh, vriendelijk begroet. U ja, bent ja, het ja, eens met de stelling? Ik ben het uh, zeer eens met de stelling, ja. Namelijk altijd als het maar binnen de faltoensnormen is? Of maakt dat nog uit? Ja. Mm. Natuurlijk, als het altijd binnen de fatsoensnormen is, binnen, binnen, de, binnen, de, binnen de wettelijke regelingen en binnen, binnen, binnen regelgeving. dan mm. ja, dat is nou eenmaal een van de consequenties van, van onze democratische rechtsstaat, dat de mensen vrij hun meningen mogen laten horen. Mm. Natuurlijk, het is, het is altijd moeilijk voor burgemeesters en voor politie en voor omwonenden, want je weet nooit wat het wordt. Maar toch moeten wij als samenleving ons best blijven doen... Dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat het mogelijk moet kunnen zijn. Goed, dank, meneer Groenberg. En dan Gerard Brummer, ook goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent het oneens met de U stelling. Goedemorgen aan tafel. <laughs> Nou ja, kijk, ik ben ongelooflijk voor vrije meningsuiting... en ook voor het recht om te demonstreren. Alleen ik had wat moeite met, het, uh, met de toevoeging... volledig en zonder voorbehoud. Mm, want? Dan denk ik toch dat... Uh, nou ja, je hebt, je, hebt, je hebt demonstraties of je hebt demonstraties. Als je van tevoren al uh, op je kloppen kunt aanvoelen... Dat, dat het haatzaaiend wordt of aanzetten tot geweld... of fundamentalistisch of racistisch... dat daar die elementen in zitten... dan denk ik, dan moet er ergens een escape zijn om te zeggen... jongens, maar hier hebben we toch wel een voorbehoud... Ja, vind je dat ook, Harry? Of zeg je dat moet dan nou, maar het bij een rechter worden uitgevochten? Nou, ik zie, ik, ik heb, ik, zoals gezegd, ik woon in Amsterdam... en daar heb ik een demonstratie in. Ik, ik zag niet waar het over ging. Ik had haast, maar ik zag wel... hoe, hoe geweldig veel uh, ME-achtige auto's geparkeerd stonden... hoe het werd ingeklemd. Uh, en daarmee zou ik ook zeggen... Er zijn ook wel heel veel middelen om het te stroomlijnen. Dat zie je gewoon. Dus dat uh, En de, dan, dan hebben we weer niet te veel te vrezen. Ik dacht bij die demonstranten, die werden zo keurig en zo strak maar, door die stad geleid. Het gaat mij er meer om, want ja. dat is wat u volgens mij ook zegt, meneer Brummer. Als je bij wijze van spreken uh, zwaar haatzaaiende teksten ziet op een standpunt. Ja, dan, dan nog. Ja. Dan ja. zegt u, dat ja. moet niet Ik kunnen. Ik kan me nog herinneren, nou ja, de, de, het ingrijpen of begeleiden van de ME van een demonstratie is al het maken van een voorbehoud. Hm. Ja. Heel, ik bedoel, dat, dat is al een vorm van voorbehoud. Dat, dat, dus dat, daar ben ik dan mee eens. Ik denk, als je voelt, dat, dat gaat uit de hand lopen. We, we gaan ook het voetbal niet verbieden... omdat af en toe uh, nou, wat onverkwikkelijke zaken rondom zich afspelen. Ja, nou dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan hebben we echt een discussie van. hier, hoor. Dus, dat <laughs> zou voor dat mij heel bespreekbaar zijn. Ja, dat vindt ja, hij dan nee, wel weer goed. het vrijheid van meningsuiting, iedereen moet kunnen zeggen... Ik heb zelf ook al over van alles en toch wat een hele grote bek. Ik vind dat dat moet kunnen. Overigens moet ik wel opmerken dat uh, die vrijheid van meningsuiting ooit is bedacht om de mensen het recht te geven van de regering wat te vinden. Mm -hmm. Als je vroeger van een minister-president wat zei... dan kwam je een beetje opgepakt. Kijk, en ik vind wel dat die vrijheid van meningsuiting... momenteel wel heel, heel erg opgerekt wordt. Okay. Dus dat vind ik wel een gevaarlijke kant. Dan. Maar demonstreren naar harte lust... Ja, binnen de lijntjes van de Succes. wet in ieder geval. Dank, meneer Brummer, ja. voor ja. die uh, toevoeging okay, nog. Online kunt u natuurlijk de rest van de dag mee blijven praten en discussiëren over. Die stelling demonstreren moet altijd en overal kunnen. Het is tot nu toe op de site een beetje 50-50. 46% uh -huh. procent eens en 54% procent oneens. Meepraten? Gebruik hashtag Spraakmakers of volg ons op Facebook. Sjeer Kuiper, kun jij dan ons aan het eind van deze, dit half uur nog even gelukkig maken? Ach, ja, ja jullie hebben me een nieuwsmoment gevraagd en uh, dat is een... Uh, nieuws, wat eigenlijk geen nieuws is en wat daarom uh, altijd weer de afweging oproept, brengen we het überhaupt nog? Namelijk het zoveelste uh, Global uh, Happiness Report van de Verenigde Naties, waar opnieuw uit blijkt dat Nederland in de top zes van gelukkigste landen ter wereld staat. Je zegt het met een zucht, jongen. Nou, nee, ik ben er trots op en blij mee. Ja, dat, daarom, ik ben er heel blij mee. En het grappige is, ik was van de week, sprak ik voor een bijeenkomst van PCOB van uh, een oudere bond PCOB, uh -huh. een hele zaal vol ouderen, en ik zei: Vindt u ook niet dat goed nieuws ook? Goed nieuws is. Want wij als media zeggen vaak goed nieuws is geen nieuws. Maar weet u wel dat Nederland tot de beste gezondheidszorg... en de beste onderwijs ongeveer ter wereld heeft? Nou, die mensen die zaten allemaal te knikken inderdaad. En waar het beeld is dat ouderen in Nederland het heel zwaar hebben... werd ik ook in de pauze nog aangesproken. De mensen die zeiden, ja, ik zit hier in het verzorgingshuis... en ik word, word zo goed voor me gezorgd, al die liefdevolle meiden en zo. Nou, dat is de, dat is de realiteit in Nederland. We zijn een hartstikke gelukkig land. Nooit meer slapen.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 En de aanstaande clubtour met Doe maar. Komende nacht, vanaf 12 uur, in Nooit meer slapen, Ernst Jans. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Al die verlofaanvragen, declaraties, arbeidscontracten. En wie moet het allemaal weer doen? Moi?